Ja, met de Pet Shop Boys bent u weer terug voor het tweede uur van Goedemorgen Zandvoort. Live vanuit Hotel Hoogland. En het zonnetje gaat Ja, uit. het is lekker tekenen. weer buiten. Dus dat is mooi. Het gaat helemaal goed komen. Het zonnetje schijnt. En dat betekent dat we uh, tegenover ons hebben de, de vechters tegen de windmolens. In, uh, deel 2 van uh, Goedemorgen. goede. Donkey Quixote van Zandvoort. Nou. Ja, nee. Linda Gurrelson en Jerry Kramer. Uh, we gaan het hebben over de windmolens en alles wat daar omheen zit. Ja. Ik begin even met Jerry, want ik had iets gezien over de de film die niemand mag zien. Om het zo maar even heel simpel uit te drukken. Ja, klopt. Uh, op 9 maart zou er een bijeenkomst zijn. Uh, georganiseerd door het ministerie van INM. Infrastructuur Milieu. En daarbij waren de gemeenteraden van Katwijk, Noordwijk en Zandvoort uitgenodigd. Om daar animatiebeelden te zien. Met de visualisatietool. Over wat uh, het beeld zou zijn vanaf de kust. Uh, op de windmolens. Uh, uh, ja, voor, voor Zandvoort onder andere. En... Um, deze uh, bijeenkomst is geannuleerd. In eerste instantie uh, kwam bij ons persbericht binnen... dat het uh, ministerie uh, ja, wel wilde dat we er vertrouwelijk mee om wilden gaan. En nou ja, de gemeenten hebben dat uh, geweigerd. Ja, het lijkt me ook logisch, we leven in een democratie. Huh? En zo wat, wat, wat geven ze daarvoor reden voor ja. dan? Dat dat, nou, dat achteraf, dat... achteraf hoor je dat het een andere reden is. Dus dat het ministerie uh, nog niet klaar was... Uh, met alle, alle beelden die er uh, schijnbaar nog moeten komen. Maar ja, het is natuurlijk wel heel vreemd, want uh, dit is natuurlijk wel over met de gemeentes en uh, daarin uh, weet ik ook wel... dat de wethouders dat niet uh, zomaar uit hun duim hebben gezogen. Nee. Dus... In, in, in mijn ogen als simpele te zeg ik dan... Van, het was voor het eerst dat er van overheidswegen... eigenlijk iets gedaan werd aan visualisatie... van hè, een, een blik van de andere kant af, hè, Belinda, zo kun je dat het ja. beste noemen. Ja. En die wordt dan geannuleerd, dat is eigenlijk heel jammer. Ja, en uh, daarom hebben wij dus ook uh, nou ja, nu een WOP-verzoek uh, gedaan... als uh, dus wet openbaarheid bestuur... dat die beelden voor iedereen uh, openbaar uh, worden... Maar ik weet dat dat soort procedures duren veel te lang bij staan. Nou, er zijn wettelijke, uh, wettelijke termijnen voor ja? en die zijn vier weken. Oh, dat valt mee. Ja, ja dat dus, uh, dus de, we, uh, kunnen, we, we kunnen... kunnen we kunnen nog één keer vertragen, toch? Ja, ze kunnen uitstel vragen. Maar dan moeten ze dan wel motiveren. Dus ja, uh, ja we, we wachten dan uh, die dan vier het, dan weken. dan zitten we na de verkiezingen. Is dat toeval of niet? Dat weet ik niet. Uh, Laat la, la, la, ik zo zeggen dat het natuurlijk al heel vreemd is dat, uh, dat het ministerie die bijeenkomst heeft geannuleerd. Dus dat ze de openbare uh, tenminste hetgene wat wij graag openbaar zouden willen brengen, ja. dat ze daar niet aan meewerken. Dus dan heb je al het idee dat het ja, ja, gewoon heel, heel heftig is, dat ja. beeld. En dat, dat, dat wordt ook bevestigd door de wethouders, die de, de beelden wel hebben gezien. Want ik wil nog iets corrigeren. De gemeenteraadsleden hebben die beelden niet gezien. Nee. Dus het zijn alleen de wethouders die het hebben gezien. Nou, en die zijn zich echt letterlijk uh, ja, rotge, rotgeschrokken. Ja, maar goed. En je maar moet... dan word je ineens geconfronteerd met de realiteit. Die realiteit is gewoon zo dat die dingen 150, 200 meter hoog zijn. 700. 700 van die, van ja. die windmolens. Dus je kan je voorstellen dat die dingen nog groter zijn dan de Domtoren in Utrecht. Ja. Nou, als je daar wel eens voor hebt gestaan en je die dan op een afstandje ziet en dan 700 van dat soort ja, gigantische bouwwerken, dat zijn het gewoon. Ja. Hier voor de kust, ja, dan, dan is het uitzicht gewoon volledig verpest. En we moeten er nu alles aan doen. En daarom hebben wij ook met, met het wop de publiciteit opgezocht. Uh, om zoveel mogelijk media-aandacht te, te creëren. Ja. En weerstand uh, ja, te hebben tegen die windmolens Dus je ziet uh, onder andere één nou, vandaag heeft het opgepakt. Uh, Telegraaf heeft een stelling uh, ja, het is een uh, en geponeerd. Manier. En uh, nou ja, daar zie je een hele mooie uitslag. Maar moeten uitslag. ze nou helemaal niet komen? Of mogen ze ook een stuk naar achteren? Nou, wij willen, uh, dus dat, uh, dat willen we dat ze uit het zicht zijn. Precies. Dus uh, er zijn diverse locaties uh, hier voor de kust aangewezen. En uh, een van die locaties is ook aan ver, zo heet dat. En die valt, als je uh, zeg maar over de horizon heen kijkt, uh, dat je die windmolens ook niet meer ziet. Ja. Dus het is een alternatief. Wel een duurder alternatief. Maar wij denken. Waarom is dat duurder? Om het een stukje nou, verder te doen? Verder op zee. Dus, verder naar achteren. Dus de aanlegkosten zijn, uh, zijn groter. Ja. En daarmee dus ook ja, de, de kabels en de dergelijke ernaartoe. En ja, uh, waarschijnlijk het onderhoud. Maar anderzijds is er op, verder op zee ook meer, uh, meer wind. Dus nee, nee. ik denk dat die molens dan ook het productiever zijn. Ja. Dus, uh, dus daarin uh, nou ja, willen we in ieder geval dat er onderzoek uh, naar komt. Nou, we weten in de Tweede Kamer dat René Leegte daar uh, heel druk mee bezig is geweest. Om uh, dat onderzoek uh, te krijgen voordat het definitief echt uh, die windmolens ook gebouwd gaan worden. Maar er, er wordt toch al gebouwd? Ik bedoel, het is toch niet zo dat er, dat ja. er nog niks uh, gebeurt? Een ander park, hè? Ja, een ander park. Wat er nu gebouwd wordt. Dus luchtenduinen. Is, is Luchtenduinen. Dat is een park van 42 windmolens. En die zijn ongeveer. nou, ik geloof 170 meter hoog. Ja. 170 Ook meter. zichtbaar vanaf de kust? Ook zichtbaar vanaf de kust. Maar waar we nu over praten. is een park erbij. Ja, precies. En niet een parkje, want daar moeten we het in verhouding zien. Dit is een park van 42 windmolens. En er is gepland. en dit komt op 23 kilometer. Ja, dat is verder naar achteren, dus precies. Daar hebben we minder en dus last komt nu vanaf 18 kilometer. Ja komen er 700 windmolens... Ja, van 175 200 meter. En voor het, voor het zicht... want we kunnen het allemaal heel makkelijk... ook een, een beetje uh, in, in perspectief zien... ga hier op de boulevard staan... bij de rotonde... en kijk naar de hoogovens. Daar staan windmolens. Ja, dat zijn plot. kleintjes. Die ja. zijn 80 meter hoog. En de afstand is vanaf, de, vanaf de rotonde is uh, 11 kilometer. Dus, en daar staan er 4 of 5. Dus moet je dan voorstellen... dat je kijkt richting zee... en daar staan er opeens... 700. En die zijn wel twee keer minimaal zo hoog. Los van deze hele discussie waar je ze wil hebben en hoeveel, speelt er ook nog iets over de werkelijke rendement van die dingen opleveren. En er is een hele discussie zie je, op allerlei media: van, ja. moeten we ze eigenlijk wel hebben, überhaupt? Ja, het, is, het, is, het is zo mooi, want uh, zeker ook de VVD, en dat was met name dan Mark Rutte, die zei: van windmolens die draaien niet op wind, maar die draaien op subsidies. En dat je dan nu ook dat ziet dat, dat, dat, ophengen, ja. dat hun eigen minister kampen om nu ook met, uh, met schulds. Uh, uh, bezig zijn voor het plaatsen van deze windmolens. Dus ja, het is een beetje dubbel en daarin, dat kan je ook vaak moeilijk uitleggen als lokale VVD, dat je wel tegen bent en ook echt alles aan doet om die dingen uit het zicht uh, te krijgen. Ik ben zelf tegenstander van, van windenergie. Ik zie de, de, de effecten eigenlijk helemaal niet. Als je ook ziet zeg maar in onderzoeken die er zijn, is dat windenergie, ja, zodra het niet waait, uh, dan nou, dan heb je geen, is, dan energie, geen energie. Dus dan heb je alsnog heb je vervuilende uh, installaties nodig, uh, die dan het, uh, ja, Net als die zonsverduistering die in één keer een tekort In Duitsland. Ja, in Duitsland. ja, ja, ja, ja. dat is toch schitterend. Ja. Ja, en waar moeten we dan op gaan, uh, gaan investeren? Ja, dit is in, in energieopslag. En er zijn diverse mogelijkheden. Nou ja, i, uh, wij hebben ook al in Noord-Holland, uh, in ieder geval het verkiezingsprogramma, ook voor, voor, de, voor de provincie gezet dat we in, in, innovatie willen. Onder andere met thoriumtechniek. Dus uh, dat is een schonere kernenergietechniek uh, dan, uh, dan uh, zeg maar met uranium. En, en ja, ook met, uh, hoe noem je dat? met IJsselmeer, dat je kan inzetten met getijdenstromingen en uh, ja, ook opslag uh, van, van energie. Ja. Nou, uh, ben ik op het politiek gebied niet zo heel erg onderlegd hoor, maar meneer Kamp is van de VVD volgens mij. Hè? Ja. ja. En dus een heleboel mensen in zijn partij vinden dat hij dat niet moet doen. Waarom is die man als eigenwijs? Nou, dat is dus, uh, je hebt een akkoord, ja. een, een coalitieakkoord daar in, uh, in Den Haag tussen de PvdA en de VVD. En en hij voert uit wat hem is opgedragen. Ja. Dus met dat betreft is het echt een vakminister die, die doet wat hij wat hem wordt gevraagd. Ja. Had het akkoord, dat al gehoord? Dat had we natuurlijk nooit moeten komen. Althans niet betreffende de windmolens. Ja, dat is dus, uh, dus ja, ja uit, uh, uitwisseling tussen, uh, tussen ja, wat PVDA en VVD. Uh, ze moeten allemaal een beetje water bij de wijn doen. Dus ja. en dit is dan. Maar, iets. Nou, nou, ik dus hoop dus dat, dat wij duidelijk kunnen maken en uh, ook met die beelden van dat ze in Den Haag de Tweede Kamer dat er zes mensen dadelijk zijn, die tegen die plaatsing van die windmolens gaan stemmen. Ja. Dat is het voornaamste. Zij besluiten. Wij kunnen daar alleen uh, ja, alles aan doen om t, ja, te lobbyen, om publiciteit op te zoeken ja. en zoveel ja. mogelijk weerstand te creëren om die windmolens hmm. uh, verder uit het zicht te, te krijgen. Ja. Nou ja. Dat was duidelijk. Ja. Ja. Ja, een, pittige, een pittige strijd uh, die, uh, die je aangaat. Ah, ja, zoals afgelopen week. Nou, ik was er best druk mee. Uh, twee dagen gesproken met één vandaag. Nou, helaas kon ik zelf niet voor de camera verschijnen. Want ik net aan het werk was in Amsterdam. Dan kan je net een belletje van... Nou, we ja. zijn onderweg naar Zandvoort. En uh, ja. kan je voor de camera verschijnen? Nou, ik zeg, het zit nu in Amsterdam. Dat weet ik niet. En dan zie je dat ze dan naar Noordwijk gaan. Maar in ieder geval is het gewoon goed... Uh, dat er aandacht aan wordt gegeven. En ja. dat ook de landelijke... Uh, vanuit het landelijke ook... Uh, ja, publiciteit is tegen deze plaatsing van de windmolens en het verpesten van de kusten voor Zandvoort. Ja, er is een onderzoek geweest uh, wat sprak over de negatieve gevolgen voor de economie, voor de kustgemeentes. Dat, hoe is dat ontvangen en speelt dat nu nog? Nou, uh, ja, dat, speelt, dat speelt wel. Dat was toen het rapport van uh, wat we als kustgemeente hebben laten maken. Daar werd gesproken over verlies van... 1500 banen, ongeveer, hè, voor de afstand van 23 kilometer. Maar daar kregen mensen een plaatje te zien met 40 windmolens op een afstand van 23 kilometer. Ja, dat was een toen ander zei, verhaal. Precies, toen zei 10% al van, jij ja, kom niet meer. Maar dus daarom is ook nu die tool zo belangrijk. Want als zeg maar 10% van de mensen al zegt... ik kom niet meer naar Zandvoort... op het moment dat er 40 molen staan... wat zeggen mensen dan op het moment dat er 700 windmolen staan? En ja. wat doet dat dan voor de ja. werkgelegenheid? Ja, zijn er zijn een aantal wethouders die hebben dus die, die, die visualisatie. Ja, he, dus zeg maar ja Albert dat is Korper cool van de stichting Vrije Horizon... Uh, ja. die maakt zich natuurlijk ook gigantisch, uh, steeds ik daar gigantisch voor in. Die heeft ze ook gezien. En die zegt ook, ja, het, is, het, is, het beeld is erg. Maar waarschijnlijk nog niet zo erg als dat, je, als dat het, echt, echt het echt wordt. Is, hè? Ja. Ja, dat, en laten we ook wel eens. we kunnen het nu één keer fout doen. Klopt. We ja. kunnen het echt één keer fout doen. En dat, daarom ben ik het helemaal ook met Jerry eens. Het, het enige wat je nu ook gewoon continu moet blijven doen. We moeten ons niet in slaap laten sukkelen. Maar we moeten gewoon continu publiciteit blijven zoeken. Uh, media aandacht. Ja. We moeten lawaai maken. En uh, je ja, moet op het moment dat je geen en, lawaai en, meer maakt. En bouwen ook. Uh, ja. zeg maar, ja, het is niet alleen maar lawaai. Zijn, he? He? Dat een alternatief nou, we bieden. Dus dat alternatief is uh, aan mij de ver. En als we in verhouding ook kunnen zien wat uh, Belinda zegt. van Dat, ja, dat de feiten banen hier langs de kust verdwijnen, uh, door de, de economie die daar ja, wordt aangetast. Dan denk ik, ja, dan is het alternatief veel beter dan het hier voor de kust te zetten. Dan heeft niemand er last van. Maar het is niet alleen maar de banen, maar het zijn de inkomsten ook. Hè? Want de algemene inkomsten ja. voor de gemeente gaan natuurlijk ook omlaag. Dan. Ja, maar precies zo. Maar het, is, het, het kan, kan jou en mij raken. Weet je, je kinderen werken ook op het strand bijvoorbeeld. Of kleinkinderen, die hebben een baantje. Het is rechtstreeks op het strand. Het zijn de toeleveranciers. Ja. Ja. De leveranciers van, van frisdranken, brood. Dus het gaat helemaal ja, het verder. Gaat het gaat verder, hoor. Kijk maar, ja. kijk maar eens wat een Nederlander doet als je gaat zoeken op internet. En je gaat een vakantie uitzoeken in het buitenland. Dan ga je kijken van hoe ligt het? Is het in de buurt van het strand? Hoe ziet het eruit? En als je dan ineens 700 windmolens voor in de ja. deur ziet ja, staan. Dan moet je het toch niet is over niet na, leuk. Nee. Nee. En Dan ga je toch een alternatief zoeken. Kijk, kijk Huig is heeft dat in de tijd zo fantastisch gezet, uh, gezegd. We hadden, daar hadden we een ijzeren gordijn dat die is uh, verdwenen. Ja. En hier en bouwen we er een. Bouwen er een. Ja, ja, dat moet je toch niet willen. Ja. Dat moet je echt niet willen. Er wordt, er wordt nog steeds goed samengewerkt tussen de verschillende gemeentes. Ja, ja. Het is echt ja. Een, uh... nou, er is ook aankomende week is er wel weer een bijeenkomst van het, uh, van het platform, hè, wat uh, mm -hmm. is opgericht. Gemeenten en natuurlijk belangorganisaties. Ik sluit daar uh, weer bij aan. Uh, nu in de hoedanigheid als uh, stichting Vrije Horizon. Okay. Met Albert Korper. Dus uh, ja, prima natuurlijk. Dus ik ben weer terug op het, op het toneel wat dat betreft. Ja. Ja, en als VVD zijn hebben we ook de, de, de <kwijls> samenwerking met, met Bloemendaal, Katwijk, Noordwijk. Den Haag trekken we er nu bij. Want het, het gaat verder hoor. Ja, ja maar dat, als je bij Den Haag staat... Uh, zie je het ook? Scheveningen. Precies, Scheveningen. Ja. Af, af en toe zie je op Facebook foto's verschijnen. Ik weet wie ze Gemaakt, die staat gewoon op de rotonde en met een hele heldere dag ja. fotografeer je dus zo naar Rotterdam ja. en je fotografeert ook richting uh, richting buiten en verder. Nou dat, dat zijn veel de afstanden zijn veel groter dan ja. die windmolen straks staan. Nee daarom, dus we dus hebben dus het is ook is gewoon, eng, ja. nee dus je moet ook gewoon de samenwerking zoeken. Nou, Bloemendaal heeft zich altijd al uh, ja. erachter uh, geschaard. Nou, noordwijk Katwijk weten we ook. Ja, en nu moet het ook zaak Hup Den Haag ook mee. Jongens, ja. dat ja, gaat is... jullie ook aan. Het gaat jullie ook banen kosten. Ja, dit, dit is echt heel ernstig. Want het is ook zo zonde. Hè? Want als het er helemaal staat, je, je zegt het erin. Ja, daarom... Je kan het maar één keer fout doen. Ja, en kijk, ja, daarom... zeggen we met kijk... allen over tien jaar hier. Dan hadden we dat hadden niet. Hadden we maar. Ja. Ja. Ja, en, dat is, en, ik wil, en het heeft ook wel nut om lawaai te maken. Want laten we wel wezen, die, uh, op vijf en kilometer. Ja. Door al het lawaai wat we vorig jaar hebben gemaakt. Ja. Is wel van de baan. Ja. Ja. Dat is ja. wel gelukt hoor. Met onze kamerleden ja. hierheen halen. Met de handtekeningen. Gewoon continu de persaandacht uh, zoeken. en ja, de radio heb je in ieder geval mee. En uh, je, je kan ja, niet nee. veel tijd claimen als je wil. Nee, mag, maar zo, zo werkt ja, het wel, het werkt hoor. wel. Ja, ja, ja. Maar ze ja. moeten jeuk krijgen in Den Haag. Ja. Ja. Ja. Jeuk, ja, ze moeten zich ongemakkelijk gaan voelen. Als we dit gaan doen, dan zijn wij verantwoordelijk voor het verpesten van het uitzicht. En van de kusten Dat moeten ze zich daardoor... gaan beseffen. Dus herrie maken. Riemaken. Nou, wij ja. werken graag mee bij zie <laughs> want wij vinden ook dat de windmolens... Ja. dus uh, ja. dat is mooi. Nou, ja, ik kan niet anders zeggen dat heel veel succes... in jullie strijd tegen de windmolens. Dat is lastig, ja. maar uh, een nobele taak. En ik hoop dat jij... Maar snel, niet onmogelijk. Nee, ik hoop, Jerry, dat jij snel antwoord krijgt op je verzoek. Ja, nou ja, zodra dat... Uh, dat uh, de antwoord op is... Laat het nou weer weten. Dan ik graag uh, ja, terug zeker. om te kopen, met, de, uh, ja. met de beelden te kunnen komen. Je weet ons te vinden, dus uh, dat komt helemaal goed. Gooi ja. de beelden vrij en zet ze op internet... Uh, en uh, Zeker. dupliceren maar. Ja. Yes. Laat maar zien wat er gaat komen. We gaan naar een stukje muziek. Bedankt, ja, je graag dank bedankt voor het Dankjewel voor jullie uh, komst. Kom kom kom kom kom kom kom. Jullie ook bedankt gedaan. tot de volgende okay. keer. And a lot of and a lot of well, let's start here at the beginning of my lyrics For beats so bad to rhyme is not a lyric To rocks to roll, for soul To run at A4, wait till I hit the goal And that's the top for some, song to so long Others with it easy to write, we'll write and the line Others with it easy to write, the line Others with it on and on, and on To get the justice and the job's really done Zandvoort gaat weer verder vanuit Hotel Hoogland met René de Vreugd. René, goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen René. Goedemorgen al. René. Uh, curator van de tentoonstelling Abstractie in Nederland. Ja. Klinkt heel mooi. Ja. De, uh, de tentoonstelling die volgende week vrijdag geopend wordt in ons ja. Zandvoortse museum. Ja. Jij bent Zandvoortse kunstenaar. Onder andere, ja. Maar ja. ook internationaal, weet ik, ja. uh, doe je veel. Uh, jij bent degene dus die uh, verantwoordelijk is... Als, als gastcurator voor de, de tentoonstelling? Ja, verantwoordelijk. Ik heb samengesteld. Ik Stop. heb negen uh, uh, bevrienden, of bevriende bekende uh, kunstenaars binnen, gerenommeerde kunstenaars binnen Nederland, uitgenodigd voor deze expositie. Dat is eigenlijk wel apart, hè? Want dan gaan we in ons Zandvoortsmuseum verder dan alleen maar zand. Wordt, ja. ah, dat is ook de opzet, dat is ook het idee erachter, dat we dit keer een nationale, uh, nationaal georiënteerde uh, de, tentoonstelling hebben, waardoor we mogelijk ook, hopelijk ook, uh, wat groter publiek naar Zandvoort kunnen trekken, nee. ook naar het museum. Je zegt, ik heb uh, mensen uit Nederland aangetrokken. Ja. Abstractie is altijd, uh, ja, dat moet je, dat is heel iets anders dan als je iets uh, op, op, op papier, bijvoorbeeld schilderij hebt, waar je echt uh, iets uit kunt halen. Abstractie, dat kun je heel anders beschouwen. Hè? Dat daar nou, heeft iedereen zijn eigen. Op zich, is het, dat, op zich is er een hele dunne lijn tussen figuratie en abstractie. Je hebt twee grote velden binnen de beeldende kunst, dus abstractie en figuratie. Binnen die twee velden zijn er uh, heel veel. Vertakkingen. Realisme, super, hyperrealisme, noem maar op, binnen de figuratie en binnen de abstractie, bijvoorbeeld constructivisme, um, een beetje cobra, achtig iets. Uh, um, en de abstractie, zoals de Lidische abstractie, zoals we het nu in het museum voorstellen. Ja. Maar de, um, de scheidingslijn tussen beide is eigenlijk heel dun. Want wat wij doen, wij wij, um, uh, wij abstraheren de figuratie. Dus wij abstraheren als als jij een, een vaas bloemen daar hebt en die wil je schilderen, dan gaan wij een stapje verder. Wij halen, wij trekken die bloemen uit elkaar om het ja. beelden te zeggen. Ja? Ja, okay. ja. Maar, wat kunnen we verwachten? Wat voor soort uh, kunst kunnen we uh, verwachten? Wat kun je verwachten? Er komen um, Tien kunstenaars met een heel eigen internationaal herkenbaar signatuur. En dat wil zeggen. als jij een schilderij van een van de kunstenaars ziet. of een beeld van een van de kunstenaars. en je kent het werk, dan herken je. Um, dat het een Atarma is of een Jan van Locust is. dat herken je als, als niet alleen als kennen, maar ook als, als geïnteresseerde. Ja, maar het is dus niet alleen maar schilderijen. Het zijn ook. Nee, het zijn het is, uh, We hebben onder andere uh, glaskunst van Mieke Pontier. Mieke Pontier viert dit jaar, schrik niet... haar 50-jarig jubileum als kunstenaar... heeft een overzichtsantoonstelling momenteel... in het Nationaal Glasmuseum in Leerdam en is dus, komt dus ook vrijdag naar ons toe. Bijzonder. Uh, de, we hebben nog een, een Willem van Schijndel erbij... al 35 jaar in het vak... letterlijk uh, geëxposeerd van hier tot Tokio... Um, in een heel eigen stijl. En dat, dat ga je ook vrijdag zien. Je ziet en wat maakt wat tien... hij? Hij schildert. Schilder. Schilder. Je ziet tien verschillende kunstenaars. Die allemaal, dat zei ik net, een eigen signatuur hebben. Die elkaar niet bijten. Binnen dezelfde stijlrichting. En daar gaat het ook voor mij om. Dat het publiek daar nader mee kennis maakt. Want voor heel veel mensen is abstractie toch van. Nou ja, ik pak een, paar, een, beetje, een, een stuk papier en ik gooi er wat verf op. En dat was het dan. Maar dat is het dus niet. want als jij met je hoofd of boven het uit te komen, zoals deze kunstenaars allemaal, eh, dan moet je toch echt wel kunnen schilderen. Ja, dan moet je weten wat er ja. waar het over gaat. Ja, ja precies. Nou, dan weet ik dat jouw stijl ook heel erg herkenbaar is. Ja. Heel, heel bijzonder ook, vind ik zelf. Ik heb dat uh, een aantal mm -hmm. keren mogen zien. En uh, dat haal je ook gelijk eruit. Zeg je, ah, dat is een de Vrijf. Ja. Dat weet je. Ja. Want, want jouw stijl is echt wel uh, heel Maar dat niet. bedenk je niet. Die bedenk je niet, maar die, die, die creëer je zelf. Op het moment dat je het gaat bedenken, ja. op het moment dat je denkt als kunstenaar van, nou, ik moet een senior hebben, dus ik ga, weet ik veel wat doen. Ik teken een worteltje erin of zo. Dat is geen signatuur. Nee, nee, nee. Uh, een signatuur is herkenbaar. He, een, als jij een schilderij ziet, of een beeld ziet, of wat je maakt. dan is dat heel duidelijk herkenbaar als ja. jouw werk. Ja. We hebben er één bij, Ad Arma. Die, is, uh, die heeft, uh, was in 2007 kunstenaar van het jaar. Die werkt in heel veel disciplines. en is in, in al die disciplines herkenbaar als zijn werk. Dat is heel uniek. Die, die blaast klas, die schildert, die maakt etsen, die. die die boetseert, die doet alles. En overal zie je dat het zijn werk. Dat, zijn werken. dat is het unieke aan de signatuur. Ja, en dat mooi, is wat ja. we nu naar, nee, naar Zandvoort halen. Dat is wel heel bijzonder dus. Dat is echt heel bijzonder. Ja. Ja, dat is echt, uh... dat is echt heel bijzonder. Ten eerste is het al heel bijzonder dat die tien neuzen één kant op staan, van die kunstenaars, want het zijn toch uh, en uh, ik zelf in kluis, kluis, we hebben toch redelijke ego's. Dus dat is toch een dat is een, dat is een, een ding om, om, om samen te binden, maar ja. iedereen is ontzettend enthousiast. Ik vind het een ontzettend leuk idee. Het is ook wel mooi. We ja. hebben ook nog nooit met elkaar ja, is die, die, die, die Deze team, die toch allemaal over de hele wereld zwerven, met hun kunst en in het exposities en museale presentaties, Willen verschijnen, heeft in het Louvre gehangen. Dat ja. hebben wij erbij. Ja, antwoord. dat is heel bijzonder. En allemaal hebben ze, zeg maar, hebben ze allemaal iets uitgekozen wat, uh, wat uh, elkaar verbindt dan ook? Is het nee, dat niet zozeer. Het is wel zo dat ze allemaal hun nieuwste werk tonen. En dat is ook uniek. Ja. Oh. Zeker in een muziaal prestatie. Dus uh, uh, bijvoorbeeld Atarma komt met vier glazen, grote glazen objecten en er hangt een heel groot schilderij van. Het grootste wat we hebben. Twee met twee meter. Um, van mij hangt er ook. Er hangen de de twee hele nieuwe. Die zijn nog nergens getoond. Um, dat, is, dat geldt van, voor alle schilders en voor alle beeldhouders. Dus het is ook een, een, een soort uh, nou ja... Uh... Ja, hoe moet ik het zeggen? Dat er van alles, zeg maar, nieuwe dingen hangen die dus nog niet getoond zijn. Ja. Dat is wel, wel ja. een e ja. echt. Ja. En ook, en wat, dat is ook echt leuk, um, het is niet duur. We hangen hier, het museum vraagt geen grote commissie. Ja. En we hebben daar toch een beetje rekening mee gehouden. Met de prijzen? Met de prijzen. Ja. Want je zult gaan zien... oké, okay, er hangt zeker... Ik heb, we hebben de beelden bij van 25.000 euro. Die hebben we ook. Ja? En we hebben ook schilderijen bij van 20.000. Maar we hebben heel veel... Het, de massa is tussen 2 uh, en 6, 7. Ja. ja. En uh, het zijn allemaal unieke objecten. Ja. Er, is maar één multiple, er is maar één multiple bij. Want uh, Mieke Pontier bestaat, uh, heeft dus dit jaar haar 50-jarig bestaan... en heeft naar aanleiding van het glasmuseum in Leerdam... heeft naar aanleiding van... De 50 jaar jubileum, een beeld uh, gegoten, een, een, glas, een, een, geblazen, een geblazen glasbeeld uh, ge, ge, ge, geblazen, 50 keer achter elkaar. Um, dat heet uh, Reflection. En dat uh, is, staat voor de 50 jaar ontwikkeling van Mieke. En die wordt dus ook voor 50 keer uh, uitgebracht. Ja. Ja. En we hebben er hier vijf. Um, met uh, toestemming van het museum en lichaam. Ze zijn natuurlijk nooit altijd gelijk, hè? Want het is geblazen. Je... Het, is allemaal, het is allemaal tuurlijk, het is allemaal geblazen glas. Maar uh, glazen, uh, het is één ontwerp geweest. Ja. Maar ze worden allemaal apart ge geblazen. Ja, dus ze zijn niet allemaal gelijk. Nee. Maar de. de de verschijningsvorm is wel gelijk. Er zit een kronkeling in het glas... wat weergeeft voor de vele kronkelingen... die Mieke in haar 50-jarige ontwikkeling heeft doorgemaakt. Um, er zit een gouden bandje. Nou, Dat geeft een gouden jubileum weer. En um, er zit een... een um, een blauwe band doorheen. En dat, geeft, dat heeft te maken met het feit dat Mieke momenteel vooral werk maakt geïnspireerd op uh, water. Op ijs en op, uh, ja. op vloeiend water en op uh, troebelwater. Maar dat gaan we ook zien. Zij, Zij maakt al... prachtige beelden in combinatie met porselein en met keramiek. Echt heel uniek werk. Heel herkenbaar. En uh, nou ja, we gaan het vrijdag allemaal beleven. Aanstaande vrijdag. Aanstaande vrijdag. Vier uur. Dan uh, heet ik iedereen welkom. Het zou wel een lang praatje worden, want ik moet tien mensen kunnen, uh, voorstellen. <laughs> ja. En, uh, maar ja, daar kunnen we niks aan doen. Ik wil, dat, ik wil toch dat het publiek ook die tien mensen uh, allemaal leert kennen. Ja. Ja. Maar het nou, is uniek voor Zandvoort dat we ja. een dergelijke expositie hebben. Dat is de, de eerste. Überhaupt niet alleen voor Zandvoort, ook voor Nederland. Het het is de eerste, bij mijn weten, is het de eerste expositie, nationale expositie, met uitsluitend gerenommeerde abstracte kunstenaars. En, en dan nog wel met nieuw werk ook. En dan met twee nieuw werk ja, ook. Fantastisch. Ja. Ik, ja, zet, ik, ik, zet ik zet hem erin. Ja, het is, uh, ik, ik, ik hoop dat het enorm succes wordt. Ik hoop ook dat jullie buiten zandvoort ook die reclame maken. Voor deze... Dat doen we ook, hè, dat ja. doen we ook. Ik, heb, uh, ik zit nu hier. Ja. <laughs> ik heb uh, de aanstaande week meerdere interviews met uh, allerlei kranten. Ik heb uh, contact met Nationaal TV. Of dat ook doorgaat, weet ik nog niet. Ja. Kan ik ook niet zo over zeggen. Maar dat ze ook deze week dan plaats moeten vinden. Ja. Um, dat geeft het, um, het wel extra... Het is, het is ook iets, uh, ja. dat zeg ik. Ik heb, ik heb mijn hele mediacircus erop losgegooid, om het zo te zeggen. Ja. En... Uh, het is ook echt iets unieks. Het is, het is, kijk in Zandvoort wordt toch altijd een beetje. Het moet altijd een beetje oude jongens krentenbrood zijn. En het is al die expo al, de meeste exposities in het museum hebben allemaal regionaal karakter. Ja. Um, nou, nu doen we eens iets heel anders. Heel nationaal. Met, mensen, met kunstenaars echt letterlijk van links naar rechts, en oost naar west in uit Nederland. En we doen eens even iets heel, an heel anders. En dat trekt meer publiek. En hopelijk ook. Ja. Euh, dan zien we dus de, die mensen ook wat meer verstand worden. Ja, is, uh, zeker. en ook van de stijlgangers, et cetera. Ook, uh, ja, het is heel goed voor de muziek. Het is ook mooi dat jij als Stanford kunstenaar dat dan zou oppakken Ja, nou ja, een beetje combinatie galeriehouder-kunstenaar. Hoewel ik dus met de galerie mij uitsluitend richt op een ja, vrij hoog niveau heen als realisme. Dus dat is een ander verhaal. Ik, ik zit zelf ook niet in mijn collectie. Uh, mijn eigen werk wordt niet in de collectie van galerie getoond. En, um, uh, maar ik ben ja een beetje uit die combinatie. en natuurlijk omdat ik ja, toch wel heel erg veel mensen ken. ja inmiddels. ja dat is mooi. ja dat is mooi hè. Want ja het is uh, dat, echt van, nou je belt je, je belt je op en uh, joh uh, zus en zo. ik heb dit vind je dat leuk? ja, ja. Oh, te ja. gek ja nou ja. oké okay, gaan we doen. nou en ja, ja. het is wel rond dat dat hè. en dat ja. Ja. je hoef je niet voor te stellen. nee nee dat geldt ja. wel. Ja. jullie ik, kennen elkaar ja, allemaal. Ja, Vrijdag 6 maart de opening om vier uur middags in ons eigen Zandvoortsmuseum. Tot hoe lang duurt de expositie. Tot 12 april. 12 april. Ja. Ja. Mooie gelegenheid om ja. uh, iets heel bijzonders te zien in Zandvoort. Uh, ja, inderdaad. Ik ga hem in ieder geval zien. Ja, goed, goed zo. Ja. Nou, dan verwelkom ik jullie ja, allemaal. Ja, nee, uh, helemaal goed. als en de vrijdag. Leuk. En het publiek ja, wat nu toe hoort <laughs> ja. Ja. ja Goed gedaan bedankt Bijzonder. voor je komst. Dankjewel voor je ja, voor komst. Succes met deze uh, toch wel bijzondere expositie. Ja. Dankjewel. Antwoord, ja. En bedankt voor de zendtijd. Graag gedaan. Graag gedaan. Dag. Tot ziens. Ja, Gloria Estefan, hey, heerlijk. En we zijn in de uitzending helemaal gezellig. Dat is mooi. Bij ons zit Vin Damhof, de kinderburgemeester. Dag meneer, of mag ik gewoon Vin zeggen? U mag gewoon ja. Vin zeggen. Dat hoor. vind ik fijn. Vin. Nee. Wat heb je allemaal uitgespookt deze week als burgemeester? Vertel eens. Ik heb echt van alles gedaan. Ja. Ik ben eerst dat ik werd geïnstalleerd. Dat was de allereerste vrijdag, vrijdag 20 februari. Werd ik met de echte burgemeester geïnstalleerd en kreeg ik de ambtsketen? Hij is mooi hoor, dat heb ja, ik net even goed zitten bekijken. Maar het is een bijzonder. Het ja, zit ook een uh, prachtige penning aan de onderkant, ja, hij ja. is wel schitterend hoor. Ja, maar ja. Goed. Nee, als ik dan niet voor Nederland doe, dan moet hij op de andere kant hangen. Oh, ja. Kijk eens even, er okay, zit ook nog een symbool op. Ja. Ja, en toen moest ik de, de vrijdag, moest ik echt de zaterdag de Kids Adventure Week openen. Dat was bij het vv Moest ik het lintje doorknippen en alles. Dat was ook echt super leuk. En vanmiddag moest ik het Plein van de Hoge Nood ovenen met alle hulpdiensten en alles. Waar nou was dat, het Plein van de Hoge Nood? Wat is daar bij de Hema's? Ik weet niet hoe dat plein heet. Ja. Raadhuisplein. Ja. Raadhuisplein, oké. Okay. Dat is bij de Hema daar. Ja. Oké. Okay. Dus ja. eigenlijk heb je heel veel gedaan met de kids Adventure Week. Daar heb je echt bij hem meegelopen. dan... Ja. Ik heb bijna alles vast voor de Kids Adventure week. Ja. Ik heb op een gegeven moment ook een vergadering gehad met de wethouder van toerisme en uh, nog een paar mensen. Hoe vond je dat? Zo'n vergadering? Ja, het was wel gaaf <laughs> om te doen. Je ziet, het kan heel spannend zijn. Hè? Als, uh, ook, ook om in de ra raad te zitten, zeg maar. Ja. Huh? Het was wel in één keer gek om met een vergadering mee te gaan en zo. Maar het was wel super leuk. En kun je dan ook nog, mag je dan ook nog iets zeggen? Mag je dan ook nog meepraten? Ondertussen komt Lana en dat nog even bij je aangeschoven. Ja, meer ja. Ze hebben gewoon wat dingen mee. aan mij gevraagd over wat ik zou willen veranderen en alles. En wat vind je nou leuk aan Zandvoort? En nou, daar want je de... hebt dus wat moeten solliciteren, Echt? Je hebt echt een sollicitatiebrief geschreven. Ja. En daar ga je dan in vertellen wat je allemaal denkt... wat er zou kunnen en wat je wil veranderen. En daaruit word je gekozen als burgemeester. Ja, dan moet je op sollicitatiegesprek komen. Oh, dat ook nog. En daaruit hebben ze mij gekozen. Oh. Dus dat is al een mooie. Dat heeft hij dan al gehad, hè? Ja, absoluut. Ja, als... ja, dat Het <laughs> ja, gaat op je cv. Ja. En, uh, wat zou je willen veranderen als antwoord? Want wat zei je net zo? Van, uh... Uh, misschien een indoor speeltuin voor in de winter. Ja, yeah, ik ben het ermee eens. <laughs> ik ook. Het klinkt heel goed eigenlijk. klinkt fantastisch. En de, wat gezelligheid meer op de boulevard. Met allemaal markjes en allemaal van dat soort dingen. Nou, voor in de zomer. Ja. En dan niet een week of twee weken die grote kermis, maar gewoon wat andere dingen erbij. Uh. Ja, dat. Dat nou, is best wel wat ruimte hier en daar. dus wat dat betreft. Nou ja, ja, en het is ook leuk, want we hebben van de week ook een um, toeristisch overleg gehad. Wat ik normaal sowieso al regelmatig heb met de wethouder van toerisme. En nu is Vin aangeschoven. Dus die heeft dat ook kunnen uiten. En het is ook opgeschreven. En we gaan ook kijken of er dingen mogelijk zijn. Ja, nou. Ja. Oh, dat is wel super uh, Dat klinkt hè, dat ja. goed. Ja. ja, nee, absoluut. Ik kan niet anders zeggen dat Vin een goede idee heeft. En het zou zonde zijn als we daar niet eventjes uh, ja. herkijken wat er te realiseren is. Heb, heb je ook nog met, uh, met andere kinderen gesproken die zeg maar, jou wat in je oor gefluisterd hebben? Zo van nou, uh, dat moet je ook maar uh, zeggen, want dat zijn ook. goede Nee, ideeën. eigenlijk nog niet. Je hebt alleen je eigen ideeën boven ja. op tafel gelegd. En thuis hebben we wat besproken, maar verder nog niet echt. Iedereen. Oké, okay. die zijn meegenomen in de vergadering. Ja. Ah, helemaal goed. En wanneer is dan jouw laatste dag als uh, kinderburgemeester? Vandaag. Vandaag? Vandaag staat. ze. Vanmiddag moet ik nog iets doen en dan ben ik klaar. Dan ben ik klaar. Ja, maar je mag iets. de amsketen nog even houden, hebben we net gehoord. Ja, dinsdag of woensdag kwamen ze op school, toch? Nou, dat weet ik nog niet, hoor. <laughs> nee, nee, we moeten nog eventjes een datum prikken. De traditie is een beetje geworden dat de burgemeester en ik naar de klas gaan van de kinderburgemeester... en daar de Ampsketen weer op komen halen. Maar ja, dat is natuurlijk lastig plannen als, uh, als de school dicht is. Ja, dus dat school, moeten we nog Kindergans, eventjes ja. uh, even plannen. Het ligt een beetje aan wat, uh, wat de agenda's uh, van een ieder toelaat. Maar dat gaat zeker goed komen. Maar dan uh, moet je weer inleveren en dan is het weer voorbij, hè? natuurlijk. Ja, ja dat is het weer voorbij. Ja. Ik had natuurlijk wel de richting heel veel kinderen zeggen van... het is iets wat je volgend jaar zelf ook kan doen. Ja, bij mijn klas klas zijn er best wel een paar kinderen die het wel leuk zouden vinden. Maar anderen denken ook van nee, ik durf niet of het lijkt me niet leuk... Daar kun jij een mooie werkstuk van maken of een spreekbeurt over doen. Want je kan natuurlijk nu gewoon laten zien, van, het is gewoon helemaal gaaf om het te doen. En ja. niet eng, zeker niet eng. Want ik vind dat je ook heel lekker zit te kletsen hier trouwens hoor. Dat ja. gaat je heel goed, goed af. Goed, hij is die. Ja, ja, ja, je bent echt uh, ja, ik heel heb ontspannen. Er voor, vind ik heb het vorige week ook gedaan. Oké, okay, je was vorige week ook hier. Ja. Nee, bij... Smiddag bij de radio. Ja. Ja. Ja. Ook oh, dus bij cfm. Maar, Als je kijkt naar de afgelopen week, wat vond je nou het allerleukste om te doen? Uh, als kinderburgemeester vond ik het leukste de officiële opening. Ja. En de hè? Ja, ja. ja. En Voor mezelf, wat ik zelf heb gedaan, de chocolade workshop. <laughs> je bent ook goed. een, jerk, uh, een, een uh, chocolade. Een heet dat, geloof ik. Uh, ja. Je bent gek op chocola? Ik vind het heerlijk. Ja, ik hoop voor deze overlijn. Dat is heel lastig, maar het is wel heel lekker. En ja. ja, wat is er nog, wat, wat is er nog meer uh, gedaan deze week? Want uh, ik, ik moet zeggen, ik heb het een beetje gemist uh, de vakantieweek. Nou, er zijn heel veel activiteiten georganiseerd. En elke dag had het een ander thema. Dus dat maffe maandag en vieze vrijdag. En dat was elke keer een activiteit die daarbij passen. En waar werd dat gehouden dan? Uh, door heel zandvoort. Oké, okay, en wat is er vandaag nog uh, voor bijzonders uh, te doen? Uh, vanmiddag komt er iemand van NPO Zeppelin langs, die ga ik ook presenteren. En ja, verder... dat is wel echt uh, heel bijzonder. We hebben vandaag ja, uh, Nienke. De, de televisie. Uh... De, Nienke van de televisie. En Vin uh, ja, mag haar aankondigen, dus dat is dat wel is. bijzonder. Ja. Die komt in Centerparks vandaag om twee uur, dus uh, het is vandaag open en oma zaterdag. En er zijn vandaag inderdaad ook nog activiteiten. Staat ook nog op de website. Dus dan kunnen mensen even rustig kijken. En de etalage speurtocht is vandaag nog te doen. Um, en natuurlijk uh, kunnen kinderen nog even bij de VVV de stempelkaart ophalen. Tatoeage. Dus uh, ja, we hebben nog volop programma vandaag. Rustig genoeg te doen. Uh, het is Nienke prachtig is een, weer. Dus het uh, Ja, uh. <laughs> ik, ik vond het wel grappig. Want toen mijn collega zei. Oh, Nienke kan een antwoord komen. Zei ik uh, wie? <laughs> ik heb geen kinderen. Dat was duidelijk. Want iedereen met kinderen zegt ja, de, Nienke. Uh, <laughs> Nienke komt ook om morgen op televisie met de pianoman en zingt liedjes en speelt vissen, uh, uh, koor die vroeger had bij uh, Paul de Leeuw zat, die uh, speelt dus ja, piano. Uh, ja. ja, En uh, uh, zij zingt en, uh, en maakt daar een leuke show van en dat gaat ze vandaag in Center Park doen. Dat is wel heel leuk. Dat ja, ja, absoluut. Het is ook, inmiddels heiligen. weet ik hoe bijzonder het is, de eerste keer dat ik het hoorde <laughs> dacht ik wel niet kan, maar inmiddels weet ik dat het heel bijzonder is. <laughs> en komt die pianoman ook mee? En dat weet ik eigenlijk niet zeker, dus dat gaan we straks gewoon uh, even bekijken samen. Ja, ja dat zou ja. wel Bijzonder zijn als ja. die mee zou komen. Nou, hè? Ja. Even aan jou, Lana. Hoe is de Kids Adventure Week verlopen? Ja, ontzettend leuk. Ja. Um, het is natuurlijk elk jaar wel weer spannend... Hè? Om, om te beginnen hoeveel activiteiten hebben we. Nou, ja, ook dit jaar hebben de ondernemers weer heel erg uh, enthousiast gereageerd... en heel veel dingen aangeleverd. We hadden, we hadden woensdag uh, een hoogte met 25 activiteiten op één dag. Ja, dat is uh, ja. ja, en, uh, ja, en dat, dat gaat gewoon hartstikke goed. En, en alles loopt ook. We hebben eigenlijk... Nou, bijna niks gehad waarvan ik dacht, nou dat is jammer daar kwam niemand op af, we hadden twee bunkerwandelingen die twee keer vol zaten alle chocoladeworkshops workshops zaten vol paardrijden was vol geboekt uh, de, de, de duikclinics uh, uh, nou, ik kan het zo gek niet bedenken en het was eigenlijk vol of gewoon heel goed bezocht nou, en, uh, cool. uh, we hebben heel veel ik geloof dat we alleen al voor de activiteiten en dat is waar je echt voor moet aanmelden terwijl er natuurlijk ook genoeg dingen zijn die je gewoon kan doen maar echt waar je voor aan moest melden, hadden we geloof ik al iets van 500 kinderen die wel iets hebben gedaan. Dus dat is echt heel uh, cool. ja, wel dan echt heel gaaf. Zandvoortse kinderen geweest? Of zijn er ook heel veel kinderen die zeg maar, hier een vakantie hadden? Die zich uh, nou ja, gelukkig zijn het ook heel veel Zandvoortse kinderen, hè, want dat is natuurlijk ook belangrijk. Waar we ook uh, een deel uh, van onze activiteiten voor, uh, voor plannen en ontplooien. Maar we hebben ook, uh, dit jaar was dat uh, uh, heel goed gegaan. Scentparks uh, doet altijd al zelf actief mee. Maar dit jaar hebben ze bij de aankomst van de midweek en van de hele week hebben ze geflyerd. We hebben flyers laten maken van de Kids Adventure Week. Dus al de, alle gasten die aankwamen kregen, terwijl ze stonden te wachten om in te checken, kregen ze een flyer in hun handen gedrukt. En we hebben dus ook echt wel veel, uh, veel toeristen gezien. En ook heel veel uit de regio. Echt heel veel mensen uit Haarlem, Heemsteden. Ja, Kinderdagverblijven uit Haarlem komen we eigenlijk elk jaar trouw naar ons. Uh, om de Vossenjag te doen. En komt er komt weer een groep van 30 kinderen uit Haarlem binnen. En dan gaan we met de trein naar Zandvoort. Zeggen, die gaan dan met de openbaar ja, vervoer ja, natuurlijk. Ja, uh, ja. Dat is toch prima. Ja, ja hartstikke helder. leuk. Ja, het is echt heel erg leuk. Dus het is uh, voor uh, de grootste groep is waarschijnlijk wel zandvoortse kinderen, maar echt een hele grote groep regio. En dus ook uh, kinderen die in Centerparks uh, verblijven. Ja, wordt dat ja. dan elk jaar drukker? Of, of, of? Ja, het lijkt er wel op. Het is echt, en ondanks het feit dat we vorig jaar uh, eigenlijk nog mooier weer, we hadden dit jaar ook echt wel wat dagen met wat minder weer. Maar nee, het, uh, het blijft groeien. Dus dat is, uh, ja, dat is hartstikke leuk. Doe jij ook altijd mee elk jaar? Ja, ik heb dit jaar ook weer een paar activiteiten gedaan. En vorig jaar heb ik het ook gedaan. Ik doe elk jaar wel mee. Super. Dat houdt wel op nu, he? want hoe oud ben je? Elf. Je bent dinsdag elf, dus... elf geworden. Oh, al. Oh. Ja, wat jarig deze week. Ook dat Ja, ook, ja. Ja. Jarig ook, ja. ook, ook ja. dat houdt wel op. Ja, nou ja, het is natuurlijk... Uh, het een is voor het een leuk en het ander voor het ander. Ja. Maar we hadden van een week een meisje van 14 die zat te Dus uh, in, in principe zeggen we altijd... dat we het uh, organiseren voor de basisschoolkinderen. Ja, en dan is het natuurlijk heel erg lastig... omdat het voor een achtjarige... makkelijker bepaalde activiteiten te doen is... dan voor ja. een driejarige. Maar ja, van de week in de bibliotheek. Heeft uh, vin uh, samen uh, met de wethouder voorgelezen. En, en ja, die kinderen die waren allemaal juist weer die leeftijd. 2, 3, 4 jaar. Daarna gingen ze, gingen ze zingen en dansen met, uh, met een speciale dansjuf, om het zo maar te zeggen. En de, dat was weer voor heel leuk voor die leeftijd. Dus we proberen wel voor alle, alle doelgroepen uh, nou ja, wel wat te ja. vinden. Ja. maar ja, goed, dan, al, is, al is het tot 15 dat ze meedoen, dat maakt ook niks uit. Nee, het maakt mij niet uit. Kijk, natuurlijk moet je wel uh, oppassen dat. Dat je niet uh, andere kinderen dan daarmee uh, hun kans voor dingen ontneemt. Maar dat, dat loopt eigenlijk ook gewoon hartstikke soepel. Ja, maar ik kan me voorstellen dat bij zijn duik... Ja, daar moet je bijvoorbeeld achter zijn. Je moet achter zijn. Moet ja. zijn ja. Ja. ja, maar dat is toch prima. Dat ja. ja, is, is ook ja. voor alle leeftijdsgroepen. Dat is ook zo, absoluut. Nou, dan ben je zeker heel erg trots, Vin. Uh, uh, huh? Ja, deze week. zeker. Ja, ik ben in ieder ja. geval heel erg trots uh, op Vin. Uh, We zijn heel ja. erg blij met deze kinderburgemeester. Want hij heeft het heel erg goed gedaan. En... Uh, nou, we gaan je wel een beetje missen. Zijn er nog wel dingen die je dan... Uh, na je uh, burgemeesterschap zou willen doen? Dat je denkt van nou, ik heb ontdekt dat ik uh, iets kan... en uh, daar wil ik eigenlijk wel meer uh, mee gaan doen. Ik zou het eigenlijk niet, niet. weten. Nee, wat dat ik nog wil doen, doen denk ik. kan ja. doen. Het komt wat later, Het komt wat later, ja. ja. Dat besef ja. komt misschien ook wel wat later. Ja, ja, ja. en prima. volgend jaar hebben we uh, ons eerste lustrum. We hebben we, uh, alweer de vijfde jaar dat we de Kid Adventure Week organiseren. En dus ook de vijfde kinderburgemeester. En dan is het ook wel heel erg leuk. Willen we willen wel gaan kijken of we iets kunnen doen met de vijf generaties kinderburgemeester. Ja, ja. Dus volgend ja, jaar gaan we je nog een keertje inschakelen, hoor, Vind. Hartstikke goed. hey top. Bedankt ja, dat je bent gekomen. En uh, nou ja, jammer dat je je ketting weer moet inleveren. Maar yeah. eh, het was wel een bijzondere week volgens mij. Dankjewel. Dat is wel een mooie herinnering. Voor je komst. Ja, zeker. Ja. Alana, ook jij ja, bedankt voor je, ja, je komst. Ja, sorry, uh, iets later. Sorry. Ja, ja, maar keer het, ging, het gaat vooral om voor Vin vandaag. Ja. Dus dat is helemaal niet erg. Ja, nee, nou, helemaal hij, goed. Heeft, hij heeft mij niet nodig, want hij nee, doet het goed. Hij doet ja, het hartstikke ja, goed. goed. Nou, Vin, bedankt voor je komst. Ja. Geniet nog even na van alle dingen. En vanmiddag wel plezier met Vin, Met uh, Mieke natuurlijk. Ja. En dan jij ook, voor Ja, komst. Keer. Graag tot de volgende keer. Weer. Ja, bedankt. We gaan de agenda maar even voorlezen. We, ja. ja. we hebben wel wat in de agenda. Wij uh, beginnen met uh, de tentoonstelling 38 jaar Holland Casino. Zandvoort in het Zandvoorts Museum. Die loopt nog tot 1 maart. Dus uh, die is bijna afgelopen. Oké, okay, dan hebben we nog, uh, ja, ook tot en met vandaag nog de foto tentoonstelling bij Pluspunt. Ja. Johan Lagarde, Zandvoorts uh, vrijwilligers in beeld. 28 februari, dus ook vandaag hebben we... Hebben we dus de vijfde pro rally op het circuit de Short Rally. Ja, het is een soort dit... korte rallyproefhand ja, op het circuit. Wel ja, een ja, ja, ja. leuk evenement trouwens, ja. <laughs> om te gaan kijken. Oh ja, de babbelwagen die is er ook vandaag. 190 jaar reddingwezen in Zandvoort. De locatie is het boothuis van de KNRM. Dat is op de Torbekkenstraat. Dat is dus uh, zeg maar uh, naast het uh, Holland Casino. Ik weet het ook niet. Het is meestal, is meestal cool. hartstikke ja. vol, maar je kunt bellen naar 06 3 3 Ik herhaal 06 Cinema Nostalgie, Shadow of a Doubt of uh, Hitchcock. Uh, met onder andere Theresa Wright, Joseph Cotton. En de intree is 6 euro, dat is allemaal op 3 maart. Belbus uh, kunt u ook inschakelen, dan is het 7 euro inclusief. De toegang dus aanmelden bij Pluspunt, telefoon nummer 571-7373. Precies. En dan hebben we 4 maart, uh, uiteraard, daar hebben we het al over gehad. Toen dus straks Alzheimer Café. Het thema, wat moet je zo al regelen als je partner vergeten geetachtig wordt of erger. En dat is in gebouw ook in Zandvoort Noord uiteraard. 4 maart hebben we ook de Amerikaanse filmavond in het Circus Zandvoort met onder andere de film Foxcatcher aanvang als 8 uur. Ja, en de filmclub Simon van Kolm die presenteert op 4 maart weer om half 8 avonds uh, in het Circus Zandvoort. En welke film dat is, dat weten we niet, maar dan moet je gewoon gaan kijken. 4 maart hebben we ook de opening van de tentoonstelling Abstractie in Nederland Daar hebben we het over gehad met ja. uh, René de Vreugd. Bijzondere uh, tentoonstelling in het Sanfranc Museum. En met een landelijk karakter. Met ja. uh, tien unieke uh, kunstenaars. Zeker de moeite waard is 4 uur. Uh, vrijdagmiddag om 4 maart. Ja. 6 maart is er een bordspelavond in Café Kopen om 9 uur. Altijd weer gezellig. En uiteraard uh, 6 maart is. Volgens mij is die opening van die tentoonstelling ja, is niet trouwens goed, is niet dat goed. goed. Dat is 6 maart. Ja, dat ja, we maar dat maar 4 even recht trekken, want anders dan komt het niet op goed. 6 maart. Ja. Ja. En 6 maart is er ook bij Café Nuf weer de Jazzy Lounge Club. Ik ben er elke maand weer bij, want het is altijd fantastisch. Om 9 uur s'avonds begint dat. Superavond heb je dan. Ja, ja. Aanstaande zaterdag, 7 maart, is dan weer de finale wedstrijd van het Winter en Kampioenschap op het Spiepark in Zandvoort. Aanvang is uh, om 1 uur s middags. Yes, en dan hebben we 8 maart weer. We moeten door, hè? Ja, we moeten even opschieten. 8 maart hebben we Jazz in Zandvoort in de krocht uh, met Deborah J. Carter en om half drie smiddags. middags. Prima, dan laten we het daarbij. Ja, we laten het erbij. We Dank gaan bedanken. De techniek: ons Daan, Daniel Lefferts, de redactie van Gert van Kuik en de redactie Gerrie Rutte. De koffie kregen we vandaag ook van Gert. En de presentatie in handen van Irene de Jager. En Rob Petersen. Yes, en de volgende keer, dus ook weer vanuit Hotel Hoogland. Dank u wij voor de gastvrijheid en de koffie, thee, water. Wensen u een heel fijn weekend. Maak er wat moois van. Voorzichtig met fietsen. Ja, precies. Doe voorzichtig. Graag tot de volgende keer. Bye bye. Thank mm -hmm. you.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 De advocaat van topcrimineel Kees H bevestigt dat zijn cliënt 4,7 miljoen gulden heeft gekregen van justitie. Advocaat Kuipers zei in het tv-programma Pauw dat hij er een bonnetje van heeft, maar dat hij dat van zijn cliënt niet mag laten zien. Gisteren onthulde Nieuwsuur dat met de deal in 2001 tussen H en toenmalig officier van justitie Teven 4,7 miljoen gulden gemoeid was. Vorig jaar zijn minister opstelte nog dat het om veel minder geld ging. De Tweede Kamer reageerde gisteren verbijsterd. GroenLinks wil een parlementair onderzoek naar de vraag of de minister de Tweede Kamer onjuist heeft geïnformeerd.